7 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. In de afgelopen drie jaar hebben 320 agenten de politie verlaten vanwege wangedrag. Twee derde van de agenten is ontslagen, de rest stapte zelf op. Het aantal is lager dan in eerdere jaren. Uit de cijfers van de politie blijkt verder dat nog eens 179 agenten een laatste waarschuwing hebben gekregen. Van 2008 tot en met 2010 werden iets meer dan 4000 onderzoeken gedaan naar de integriteit van agenten. Geweld en mishandeling zijn steeds vaker reden voor ontslag, maar ook zededelicten en misbruik van bevoegdheden. Twee prominente republikeinen mogen in maart niet meedoen aan de voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Virginia. Newt Gingrich en Rick Perry hebben volgens de partij niet op tijd het vereiste aantal handtekeningen ingeleverd. De presidentskandidaten moesten ieder 10.000 handtekeningen van aanhangers afgeven om mee te mogen dingen... Vooral voor Gingrich is het een tegenvaller. Virginia is de staat waar hij vandaan komt en in de peilingen gaat hij aan kop. In Duitsland is de Nederlandse operettezanger en acteur Johannes Heesters overleden. Dat heeft de kliniek waar Heesters verbleef gemeld aan het Duitse persbureau DPA. Heesters was de oudste podiumartiest ter wereld. Hij was 108 jaar oud en had nog altijd geen afscheid genomen van het vak. Hij heeft naar schatting zo'n 9000 keer op het podium gestaan.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 Het weer, vanavond vrijwel overal droog, vannacht regen en motregen. De kerstdagen overwegend bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Jullie Hollander betalen al zoveel met die pinpassen. En dan komen jullie hier in Oostenrijk en dan betalen jullie ineens veel meer met contantgeld. Zelfs voor onze supertolle skipassen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 Goedenavond en welkom bij aflevering 9878, een korte editie op zaterdagavond. Tot 8 uur is de sport en daarna drie uur lang kunt u luisteren naar het marathoninterview van de VPRO. Met als gast de Amsterdamse wethouder Lodewijk Ascher. Ook wij hebben lange gesprekken, maar niet zo lang. De nummers 1 en 2 in de Eredivisie komen aan het woord. Namens AZ is dat de technisch directeur, Ernest Stewart. De Alkmaarders zijn koplopers, maar leken de laatste week op hun laatste benen te lopen. Toch heeft Stewart dat gevoel helemaal niet. Nee, voelt niet zo. En Ik, ik, ik zou het er wel mee eens kunnen zijn als, als de speelwijze die we hanteren... Dat, niet meer, dat we dan niet meer voor elkaar kunnen krijgen. Maar dat heb ik, de laatste weken heb ik dat niet meer gezien. Namens PSV spreekt trainer Fred Rutte... en die vindt dat PSV te weinig erkenning krijgt voor de speelwijze. Ja, ik denk dat dit team gewoon heel leuk voetbal speelt. En, en zeker in de thuiswedstrijden van de, van de, van de wedstrijden die we hebben gespeeld... is gewoon 90 tot 95 procent voor, voor het publiek is het leuk om te zien. Verder praten we met Ton Lokhoff. Die werd vandaag aangesteld als trainer van VVV. En met Jan Blokhuizen, vorig seizoen de beste Nederlandse allrounder... We hebben het over schaatsen natuurlijk. Dit seizoen moet hij de strijd weer aan met Sven Kramer. Ja, ik vind het ook wel gewoon leuk dat je op een EK en een WK... weer gewoon op de beste mensen aan de stad staan En uh, ik denk dat dat uh, met, zonder Sven uh, niet het geval was. En met Sven wel het geval is dus. Langs de lijn is er vanavond tot 8 uur. De TVV heeft vlak voor de kerst nog een nieuwe trainer aangesteld als opvolger van Klen de Boek, die begin deze maand opstapte. Het is Tom Lokhoff. Hij maakte de rest van het seizoen af in Venlo en is uiteraard heel blij met zijn nieuwe klus. Ja, absoluut. Laatste, uh, de laatste club was Red Bull Salzburg in Oostenrijk samen met, uh, met Huc Stevens. En, uh, twee jaar gezeten daar en vanaf uh, zeg maar eind april weer terug in Nederland. En uh, ja, dan weet je dat je even in de wachtkamer zit en, uh, en wel wat dingen doen. Uh, wat met naam nou met voetbal te maken heeft, maar ja, nu blij dat ik weer uh, bij een club heb en weer uh, aan de slag kan. Dat is VVV geworden. Wanneer klopte die club bij jou aan? Ik heb voor, uh, afgelopen woensdag heb ik het eerste gesprek gehad uh, bij VVV. Uh, daar is een vervolggesprek opgekomen uh, gisteren. Gisterenmorgen en, uh, en gisteravond heeft uh, Kees Ploegs mijn uh, uh, het verder, het verder afgehandeld. Dan gaan zij aan jou uitleggen waarom ze jou willen hebben. En waarom heb jij dan ja gezegd? Nou ja, daar praat je over. En uh, hun doen natuurlijk ook de huiswerk. En uh, ook gezien mijn ervaring als speler, ervaring als trainer. Ook uh, dat ik natuurlijk in alle geledigen gewerkt heeft. Excelsior, uh, vaak onderin in de Heerdevisie. Nackenbiddenmotor. Uh, Red Bull Salzburg, een absolute topclub. Uh, dus ja, dat waren hun, uh, hun motiveringen om in ieder geval met, mijn, met mij te gaan praten. En uh, ja, uiteindelijk is dat... Uh,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 Ja, de grootste taak is natuurlijk om, om te zorgen dat VV volgend jaar weer, uh, weer in de Eredivisie speelt. Ja, en misschien die na-competitie zelfs ontlopen? Ja, oké, okay, dat ligt aan hoe, hoe zijn de resultaten straks. En het allerbelangrijkste is gewoon om, om in de Eredivisie te spelen. Ja, en daar gaan we met z'n allen kaart aan, kaart aan werken. Omdat, omdat ik dat gevoel heb dat dat met deze selectie mogelijk moet zijn. Wordt dat wel een, een, een moeilijke en misschien wel ingewikkelde klus, denk je, Tom? Ja, ik heb natuurlijk voor de vuur gestaan en, en, en in mijn tijd bij Excelsior hebben ze ook wel eens gezegd van toen ik in de Eredivisie speelde ga ja, je ja, al met deze selectie nog geen vijf punten en, en uiteindelijk werden we er dertig en zijn we in de Eredivisie gebleven. Dus wat dat betreft moet je daar ook niet voor, uh, ook niet voor weglopen en uh, daar heb ik alle vertrouwen in. Je wordt er niet warm of koud van? Nee, wat dat betreft, kijk, het is voetbal en, en je weet in de er kan heel veel gebeuren. En het belangrijkste is om, om zo snel mogelijk, je hebt drie weken voorbereiding straks, we gaan nog een week op Turk naar Turkije trainingskamp. Om die groep te leren kennen, die spelers te leren kennen, gesprekken met de spelers. Ja, en vandaar het is ook dat je daar weer een, weer een team op het veld krijgt die, die er alles aan gaat doen om, uh, om datgene wat wij willen, dat te bewerkstelligen. Ja. Ga je nog een telefoontje plegen aan Glenn de Boek, of misschien heb je dat al gedaan, of, of laat je dat achterwege? Nee, dat heb ik niet gedaan, het is nou in een, in een stroomversnelling staan. Ik ga eerst met de mensen natuurlijk binnen VV praten, je collega's, je assistenten, de mensen die dicht op het voetbal zitten. En van daaruit gaan we in ieder geval uh, beginnen aan de tweede half van de competitie. Jouw eerste indruk is, uh, er zit meer in deze groep dan de zeventiende plek waar VVV nu staat. Ja, dat, dat, dat, dat gevoel heb ik wel, dat denk ik wel. En, en ook de gesprekken met de mensen. En, en, en die op een gegeven moment ook uh, gisteren zeiden dat ze 100 vertrouwen hadden... en 100 achter mijn kom stonden. Ja, dat gaf mij wel de doorslag om, uh, om tot een akkoord met hun te komen. En dat zei Ton Lokhoff. Hij was in gesprek met collega Walter Tempelman. jong was dat. AZ is momenteel koploper in de Eredivisie. De voorsprong op PSV slonk de laatste weken tot één punt... maar dat maakt voor de euferie en Alkmaar nauwelijks iets uit. AZ doet het niet alleen in de competitie goed... maar overwinterde ook in de Europa League... en zit nog in de KNVB-beker. Hoewel u vast de commotie van het duel met Ajax deze week wel heeft meegekregen. Die kwestie laten we nu even buiten beschouwing. Alles is daarover wel gezegd. Verslaggever Ragnar Niemeyer sprak met de technisch directeur van AZ... Ernest Stewart over het seizoen tot nu toe. En natuurlijk over kerst. Want Stewart is een Amerikaan en dus is de kerst voor hem heel speciaal. Nee, dat klopt helemaal. Uh, alleen ik heb dus uh, ik heb beide culturen uh, meegekregen. Van mijn moeder natuurlijk Sinterklaas en van mijn vader kerst. Maar voor een Amerikaan is de uh, kerst wel uh, speciaal. Dus ik um, moet zeggen dat dat altijd een... Uh, de uh, Christmas holiday is altijd heel leuk. Doe je er dan ook nu nog, nog meer aan dan, dan de gemiddelde Nederlander... die wat van die cadeaus onder de boom slingert? Uh, nee, ik denk het niet. Ik, je ziet het ook een beetje veranderen. Dat Kerst uh, veel meer een, ook een Nederlandse gedachte is geworden. Dus ik, ik kan niet zeggen dat ik het anders doe dan, uh, dan andere Nederlanders of dat het echt Amerikaans is. Maar uh, ja, je hebt er wel een bepaald gevoel bij als de, de Christmas jingles uh, allemaal voorbij komen. En uh, de, op dat moment zit ik uh, zelf in Amerika, dus uh, zal ik het op Amerikaanse manier zal ik dat meemaken. Terug naar Alkmaar. Uh... Ja, nou ja laten we het een half jaar noemen wat achter ons ligt. Eerste competitiehelft. Uh, wat, is, wat is nou het gevoel wat je daarbij hebt? Nou, wij zijn heel tevreden. Uh, ook uh, in, de, in de dagen dat men heeft gezegd... Uh, ik hoor uh, de decembermaand dat dat een uh, mindere maand voor ons is. Nou ja, uh, volgens mij gaat het om de speelwijze en, en wat je op de mat brengt. Nou, Veen is daar uh, een, een, een fikse nederlaag in geweest. En uh, kwamen we niet goed voor de dag. Maar we hebben ons daarna keurig hersteld. Hebben we hebben weliswaar tegen NAC uitverloren. Maar volgens mij hebben we daar gewoon een uh, uitstekende... Een wedstrijd gespeeld en dan gaat het uiteindelijk, en dat is ook heel simpel, gaat om doelpunten te maken. Dat zijn we in we, die wedstrijd zijn we vergeten. Maar over dit halfseizoen mogen wij zeer, zeer tevreden zijn. Dat zijn we ook. Um, uh, we hebben wel een doelstelling uitgesproken dat we Europees voetbal willen halen. We zijn daar heel goed op weg naar. Ik hoorde John Lammers, de trainer van Excelsior, laten zeggen: van ja, een paar grote nederlagen geleden door het elftal. Uh, het duurt allemaal net een paar weken te lang tot aan de winterstop. Je zou heel korter de bocht kunnen redeneren. Jullie hebben dat Europa League verhaal gehad aan het begin van het seizoen... en in december, linksom of rechtsom, zijn de uitslagen in ieder geval minder... dat je toch op een bepaalde manier de rekening gepresenteerd krijgt. Voelt het dan niet zo? Nee, voelt niet zo. En ik, ik, ik zou het er wel mee eens kunnen zijn als, als de speelwijze die we hanteren... dat, die niet meer, dat we dan niet meer voor elkaar kunnen krijgen. Maar dat heb ik de laatste weken heb ik dat niet meer gezien. Wat was de rol van, van Maher voor dit seizoen? Uh, debuteerde vorig seizoen, heeft één keer meegedaan toen. Uh, wat was de rol die jullie aan het begin in de basis in gedachten hadden voor hem? Want inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke speler. Ja, nee, Adam heeft een fantastische ontwikkeling meegemaakt. Uh, sowieso als A-junior heeft hij vorig jaar uh, met de eerste selectie meegetraind. Daar heeft hij al een aantal stappen in gemaakt. Heeft daardoor zijn debuut mogen maken, Europees gezien. Jongste doelpunten, doelpunten maken in de Europa League. En uh, Dit seizoen uh, had hij al een stapje gemaakt. Zat hij bij ons in de selectie. Werd rekening mee gehouden dat, dat hij um, wel een speelminuten zou kunnen gaan maken. Nou, met de blessure van Maarten Martens is dat allemaal in stroomversnelling gekomen. En dan zie je dat zo'n jongen die, um, die hele mooie en grote talenten heeft, dat hij dat uh, makkelijk om kan zetten. En ja tot op heden, iedereen had verwacht. Omdat hij zo jong is, dat dan komt er een flinke inzinking en een flinke dip. En uh, hij heeft wel een periode wat, wat minder gespeeld, maar al met alles een hele volwassen speler voor uh, zo'n jonge jongen. En krijg je op een gegeven moment van die spookverhalen. Uh, Barcelona in de markt en geïnteresseerd en zo. Ik bedoel, is hier ooit iemand geweest die je kunt liëren linksom of rechtsom aan Barcelona? Uh, ja, dat, dat wel. Maar ik, kijk, ik vind dat uh, de West toen volgens mij een vraag gesteld van welke clubs komen er allemaal kijken. En uh, die, ja, er komen heel wat clubs kijken. Op het moment dat je het goed doet, en je hebt dan een aantal spelers die je daar goed in doen, dan, uh, dan zitten er scouts op de tribune. En voor wie die komen. ze zouden ook voor de tegenstander uh, uh, hebben ze kunnen zijn gekomen. Maar wij. We proberen kei keihard te werken dat onze spelers uh, kunnen brengen wat ze brengen, um, elke week weer. En dat dat op zo'n hoog mogelijk niveau is. En ja, de, de invloeden van buitenaf, die heb je dan niet. En tuurlijk krijg ik een lijst van tevoren uh, of uh, na de wedstrijd te zien welke ploegen er allemaal zijn geweest. Maar ik, ik, ja, het is niet iets waar ik mee bezig hou. Ben je bang dat, dat, dat er nog in de winterstop iets gaat gebeuren hier? In de zin van, uh, ja, de etalage heeft zes maanden geduurd. heeft zes maanden uh, opengestaan, de luikjes. Dat er toch, want er zijn wel spelers hè, die, die toch ook wel uitspreken... dat ze in de toekomst weg willen. Misschien uh, Paulsen, dat geldt voor Holmen. Dat uh, geldt misschien ook wel voor Elm laatst. Maar wat dingen om, denk je dat dit bij elkaar kan blijven? Ja, dat denk ik wel. Ik, uh, er lopen Twee contracten lopen eraf. Einde van de seizoen, er lopen wel wat meer contracten af. Maar twee van onze basisspelers, Paulsen en Holmen... die hebben ook aangegeven... we uh, hebben een aanbieding gedaan in, in de nieuwe situatie en uh, hebben aangegeven dat ze niet verlengen. Dus dat, dat is bekend. Uh, aan de andere kant verwacht ik niet dat, daar, um, eh, dat er veel gaat gebeuren in de, in de winststop. Uh, never say never, want uh, dat is ook weer, uh, weer voetbal. Maar aan de andere kant, uh, nou, ik, ik kan me niet voorstellen dat er uh, veel gaat gebeuren. Ik heb die naam nu een keer genoemd, jij hebt het ook een keer gedaan. Dirk Scheringa. Uh, we hadden hem laatst even ook voor de camera... En... Ja, toen, toen zei hij toch eigenlijk dat hij contact heeft met Gertjan Verbeek. Eh, dat hij hem zelfs af en toe, en dat zal misschien eh, enigszins gekscherend zijn, maar eh, ja, ook zegt: van El Tidor moet je zo en zo gebruiken. Is een spits voor die manier van spelen. Eh, wat mij daar ja, van bijbleef was blijkbaar heeft Schering, ga hier nog wel zijn lijntjes en zijn linkjes lopen. Meer dan je eigenlijk verwachtte buiten die twee, die twee erenstoelen die hij voor zijn leven heeft. Hij is erevoorzitter hier en komt na wedstrijden toe. En uh, na de wedstrijd heeft hij inderdaad uh, gesprekjes. Of dat nou bij Gert-Jan mezelf, uh, René Nelens, de toon Brands, uh, noem maar op. Dus dat, uh, dat blijft voortduren. Zou het zo kunnen zijn, want dat is waar ik naartoe wil... dat, dat hij misschien ook wel werkt aan een soort terugkeer hier? Ik bedoel, uh, linksom of rechtsom? Nee, dat geloof ik niet. Dat dat, uh, ik, ik weet niet of dat de bedoeling is, want daar kan ik niet over uh, oordelen. Maar uh, dat ligt niet in de lijn der verwachtingen hier bij deze club. Maar jij praat wel met hem, zeg je. Ik bedoel, hij praat ook met andere leden uit de directie. En ja, dat kun je toch ook niemand verbieden, lijkt me. Maar ik bedoel, gaat het dan wel over strategische zaken... Of, of vraagt hij hoe het met je vrouw en je kinderen gaat? Ik bedoel, wat, dat gaat wel over AZ, neem ik aan. Ja, want hij zit naast me tijdens de wedstrijden. Dus, uh, nou ja, goed... Uh, er in een wedstrijd gebeurt. En, waar je het, uh, en het gaat vaak over wedstrijden. En ik bedoel, uh, hij is daar nog steeds uh, emotioneel bij betrokken. Het is, het blij, het is en blijft een AZ-supporter. Dat is ook heel simpel. En uh, die leeft er heel erg mee. Maar ja, verder dan de gesprekken tijdens de wedstrijd... Uh, gaat het ook weer niet. De um, Amerikaan die hier rondloopt. Zijn naam is ook al even voorbijgekomen. gekomen. Uh, Door, de spits. Uh, jij als Amerikaan, hij, uh, hij als international. Jij als ex-international. bedoel, als landgenoten. Schept dat een band? Hebben jullie iets met elkaar? Ik kan niet zeggen... dat dat dat uh, meer is als, als andere spelers. Uh, er zit natuurlijk wel een, een link zit daarin... dat je alle twee Amerikaan bent... dat we gesprekken met elkaar gevoerd hebben... Toen hij, voordat hij hier naartoe kwam. En wat het zou betekenen om in Nederland te spelen... en in het bijzonder voor AZ te spelen. Dus dat is uh, zeer zeker geweest. Alleen um, om nou te zeggen dat, uh, dat, dat die band... dat we bij elkaar over de roer lopen en zo... en dat we uit gaan eten. Nee, dat is niet het geval. Het staat bij mij op mijn netvlies... dat hij aan het begin van het seizoen een aantal keren scoorde. Uh, en, en toen was deze het verhaal... hij is eigenlijk nog niet eens 100% tussen haakjes, let maar op als hij 100% wordt... en vervolgens is hij fit geworden, is hij, is hij minder gaan scoren. Zijn jullie tevreden eigenlijk over hoe hij het hier doet? Want ik heb het opgeschreven, 17 wedstrijden, 5 doelpunten valt voor de koploper niet op het eerste gezicht mee. Nee, nou kan ik me voorstellen... als je inderdaad naar de statistieken kijkt... aan de andere kant... Ja, maar uh, Dat is flauw, he? Dat doet iedereen ja, toch nee, eigenlijk? Nee, maar dat, dat maakt ook niet uit en dat, dat is ook vaak. Um, alleen het begin van het seizoen, dat was wel vreemd. Het uh, scoorde je een aantal keren achter elkaar. Maar uh, was, uh, waren we niet tevreden over de manier van spelen. Hè? Over uh, hoe wij hier graag bij AZ willen spelen. En Nu zie je eigenlijk dat hij uh, veel meer uh, zeg maar in de AZ-rol speelt... als aanspeelpunt fungeert... En um, daar zijn we veel meer tevreden over dan in het begin van het seizoen. Alleen uh, nu blijft het scoren dan uh, achterwege. Nou, ja, jong is uh, 21, uh, net 22 geworden. Um, heeft uh, niet op uh, topniveau kunnen trainen over de jaren. Dus wij weten, uh, de spelers die wij halen, die we jong halen, dat we daar geduld mee moeten hebben. En dat geldt ook voor uh, Josie Altidoor. Is hij wel iemand voor, voor het systeem met, met drie spitsen, uh, vind je? Ja, want anders hadden we hem niet gehad. Even over die aanvallers, hè, want jullie zijn koploper. Uh, maar kijk dan naar LT door 17 wedstrijden, 5 doelpunten. Berens is dan natuurlijk een buitenspeler, maakt 2 doelpunten. Uh, Holman heeft er 4 en Benschop is ook een centrumaanvaller. 2 doelpunten. Gaan jullie daar straks verliezen... dat je een, een echte doelpunt te maken mist die er gewoon 25 in jast? Of gewoon, maar... Hè? Nee, ik denk dat, ook, uh, um, dat je uit, die, uh, uit dit allemaal kunt concluderen... dat wij het van het team moeten hebben. En dat wij een, een, een, een heel goed team hebben waar... Uh, we, Rasmus Ellen bijvoorbeeld heeft die uh, heel wat hoger staat. En goed, als je na 17 wedstrijden bovenaan zou kunnen staan... waarom zou dat niet na 34 kunnen met dezelfde aantallen? Dus ik, uh... Het is geen doel meer hè, voor de winterstop... om nog ergens, uh, ja, zo'n zo, zo, nee. zo buitenkans noemen jullie dat geloof ik, hè, op te op sporen? Nee, die is, uh, die is niet aanwezig. Wij zijn heel tevreden met de selectie die we op dit moment hebben. En uh, het ziet er niet naar uit dat wij ons in de winterstop zullen versterken, nee. Even de trainer eruit lichten, want uh, Gert-Jan Verbeek, uh, ja, succestrainer, bedoel, kun je daarbij knikken? Ik denk het wel, hè? als je bovenaan staat, het zo goed doet. Uh, ja, wat maakt die man nou zo bijzonder? Ik bedoel, waarom werkt het hier zo goed? Eén, dat hij zich thuis voelt. Twee, omdat hij uh, heel veel verstand van zaken heeft. Um, uh, toch een bepaald uh, rustpunt is binnen, binnen de organisatie. En uh, hij, uh, hij denkt over alles na. Alles... Uh, wat hij doet is met, is met beleid. Er zit een gedachte zit daarachter. En um, op het moment dat je met argumenten komt om, de, om, om op een andere koers uh, te brengen, dan, dan staat hij daarvoor open. En uh, nou ja, daar, uh, dat is wel heel belangrijk. Hoe vaak moet je hem uh, op een andere koers zetten? Want het lijkt me niet eenvoudig om hem dan te overtuigen, al zijn je argumenten misschien nog zo goed. Nee, dan, heb je, dan heeft iedereen fout beeld ervan. Op het moment dat je echt argumenten hebt en, en je, je hebt een bepaald beeld daarbij, en. en je gaat daarover spreken, dan staat hij daarvoor open. Dus het is niet zo dat hij dan uh, de hak in het zand gooit... en zegt van nou, uh, absoluut niet wat de argumenten ook zijn. Nee, totaal niet. En, uh, hij is uh, de moderne trainer. Hij staat open voor nieuwe ideeën. En uh, Of hij nou een uh, cursus breinkunde doet of uh, van alles en nog wat. Hij, uh, hij is constant bezig met zich ontwikkelen. En die ontwikkeling probeert hij weer over te brengen op zijn spelers. Het... Uh... Het team wat om Verbeek heen staat, is eigenlijk best wel een bijzonder team. Ik bedoel, Martin Haar, ja, sinds jaar en dag hier, hier werkzaam. Maar zijn zoon zit hier nu ook, Dennis. Uh, Piet Keur zit hier. Er zit hier een soort Haarlemse connectie eigenlijk. Uh, ja, met name die, die komst van, van Piet Keur ook. Uh, de stoelenman van een, van, een, uh, van een strandtent in Zandvoort. Komt hier iets extra's brengen. Wat heeft hij gebracht? Uh, nou, een tweetal dingen. Eén is dat hij onze spits vertraint. En uh, de, de kneepjes van het vak uh, bij kan brengen. En twee, uh, Piet is Piet. En Piet is um, een, een, een lichtpunt in de, in de organisatie. En dan bedoel ik mee als je beneden komt... dan dan is daar altijd wat te doen. Uh, kan heeft net een andere kijk op, uh, op, op zaken... en kan dat op een, op een leuke manier overbrengen... waardoor er een, een, een goede harmonie ontstaat uh, beneden onderin de kleedkamer. En al die personen die vallen, uh, dat, dat valt op dit moment goed. Er uh, is dus goed naar gekeken. Daar uh, zijn de juiste mensen zijn bij elkaar gezet... waardoor er een... Uh, ja, staf complementair is aan elkaar. Werd er dan te weinig gelachen? Ik bedoel, ja, dat is dan misschien een beetje zoeken naar iets wat er niet is, maar hij brengt een soort van positieve schoen en uh, een vrolijke kerel die hier rondloopt. Ik bedoel, was daar dan wel behoefte aan, naast misschien de heel serieuze Verbeek, om, om ietsje uh, ja, stoom te kunnen afblazen bij iemand als Piet Keur? Ja, ja, ik denk dat dat belangrijk was. Ik denk dat we een, een, een trainersstaf vorig jaar hadden, niks en iedereen deed daar zijn werk in en keihard, maar dat waren heel veel dezelfde karakters of dezelfde karaktereigenschappen. En inmiddels is dat een beetje. Verandert. En, en zit daar inderdaad een, een, een lach en een traan daartussen en, en, en vergeten we een aantal andere mensen die belangrijk zijn. Martin Haar, Dennis Haar. Uh, maar ook onze nieuwe teammanager Karel Bounds, die een uitstekende rol daarin speelt. Een, een, een hele goede medische staf. Dus uh, al met al uh, is het echt complementair aan elkaar. Ik hoor heel vaak zeggen dat het hier bij AZ, uh, met name op, op directieniveau... een kwestie is van, van heel veel samenwerken met Toon Gerbrands als uithangbord... met jou als uithangbord, met, ja, met een directie die eigenlijk het allemaal samen doet. Hè? Uh, kun je eens aangeven hoe dat contact verloopt hier binnen de club? Hoe zitten jullie bij elkaar met de trainer, maar ook met de directieleden? Ik bedoel, hoe, hoe, hoe is dat team? Hoe hecht? Hoe gaat dat hier? Nou goed, ik denk dat we als club zijn um, en dat is al een tijdje geleden ingezet dat, uh, dat er uh, een hele duidelijke organisatie en structuur is. Um, dat geeft rust, uh, dat geeft rust naar onder toe. Dat, dat zie je ook, dat voel je ook. We zitten één keer in de week, zitten we met Toon Gerbrand, Schertjan en ik zelf zitten bij elkaar en bespreken we echt alles. Uh, met elkaar en dat en, uh, ene week is dat over van alles en nog wat wat actueel is en aan de, de andere kant is dat uh, proberen we de toekomst in te kijken daar uh, rekening mee te houden en daar uh, op te handelen en ik moet zeggen de overleg gaat uitstekend en uh, ja niet altijd met elkaar eens maar dat hoeft ook niet dat is alleen maar goed en uiteindelijk komen we tot een besluit en als we een besluit hebben genomen dan hebben we een besluit genomen en dat zullen we ook altijd uitstralen. Als je kijkt naar Amsterdam, dan, dan, dan regeren ze geloof ik daar met 54 plus 14 uh, de club, zo'n beetje met alle organen. Maar jullie doen het eigenlijk met z'n drieën. Kun je dat zeggen? Hoe, hoe kijk jij naar die, naar, die, naar die toestand daar? Bij, bij een concurrent. Uh, mm -hmm. ja, je moet je toch werkelijk te barsten lachen. Als je hoort wat een ellende er daar over de mensen heen komt, ja, je zou willen dat ze in eindhoven ook die problemen hadden, of niet? Nee, ja, zo kijken wij niet naar. Nou, ik, uh, ik ga zeker niet oordelen over een andere club. Dat, uh, dat zou ik ook niet fijn vinden als uh, andere, aan de andere kant. Uh, wat roepen over AZ, terwijl ze niks van weten. Dus ik, ik, ik weet niet hoe dat loopt. En uh, uh, je merkt van alles dat het uh, een hoop rumoer met zich, uh, met zich meebrengt. En dat is heel vervelend. Maar uh, ja, goed, wij houden ons bezig met AZ. En dat zei Ernest Stewart. Hij is technisch directeur van AZ. We worden in gesprek met verslaggever Ragnar Niemeyer. Brumfield. Net aandacht voor AZ, nu voor PSV. De laatste weken draait de Eindhovense machine op volle toeren... met als laatste succes het bereiken van de kwartfinales van de knvb beker Afgelopen donderdag. Na twee teleurstellende seizoenen wordt het weer tijd voor een prijs voor PSV. Ook al omdat PSV deze zomer voor een vermogen aan nieuwe spelers begroeten, Onder wie Mertens, Matafs en Strootman. De trainer van PSV is Fred Rutte. mee en sprak met hem en informeerde als eerste even naar Rutte's vakantieplannen. Ja, ik, ga, ik ga met mijn gezin dan ga ik naar Oostenrijk en, uh, lekker een dag of, uh, dag of acht, negen lekker uitwaaien... lekker een beetje skiën, een beetje genieten. Ja, dat, is, dat vind ik altijd wel leuk. Ik zie mijn gezin niet heel vaak en dan is het wel heel prettig als je bij elkaar kunt zijn. Hoe, hoe, hoe weinig is dat dan? Nou, kijk, daar waar de momenten er zijn, daar proberen we wel bij elkaar te zijn... Maar als je zo'n zo voetbaljaar hebt, ja, dan leef je eigenlijk in een sociaal isolement. Omdat namelijk, ja, je gaat van wedstrijd tot wedstrijd en wij zitten dan in een reeks van, uh, van dubbele wedstrijden. Van... met de Europees erbij, ja, dan, dan zie je elkaar maar heel weinig. Nog één punt over dit. Het, het klinkt bijna ook, ook asociaal. Hè? Is het gewoon een asociaal beroep? Kun je dat onomwonden zeggen? Kijk, asociaal, dan, dan, dan vind ik zo'n negatieve lading hebben, maar het is niet... Eh, je kan niet zeggen dat het echt, echt sociaal is ten opzichte van je gezin, ja. Welk thema wilt u even aansnijden zo aan het einde van het jaar? Waarvan zegt u van... van eh... Nou ja, kijk, als, ik, als je dit half jaar gaat kijken, dan, dan, dan zie ik een team dat, dat gewoon... Uh, ja, zich enorm heeft ontwikkeld en, uh... En ja, zo alles bij elkaar op talent, kan je alleen maar zeggen dat het uh, een positief geheel is geworden. En toch proef ik bij u, ook, ook vanochtend weer hier op de hertsgang, het trainingscomplex... Dat er, dat er een gebrek aan waardering is. Dat u zich daar drukker over maakt dan een tijdje geleden. U krijgt niet de credits, heb ik het gevoel, die u denkt te verdienen. Ja, ik denk dat, wij, ik denk dat dit team gewoon heel leuk voetbal speelt. En, uh, en, uh, en, en zeker in de thuiswedstrijden... Ja, van de wedstrijden van de, van de die we hebben gespeeld... is gewoon 90 tot 95 uh, procent is gewoon... Uh, voor, het, voor het publiek is het leuk om te zien. Wie zijn die mensen dan die, die, die dat respect of die waardering niet brengen? Zijn dat journalisten, zijn dat supporters? Ik, ik zeg het op een dusdanige manier dat... Uh, uh, uh, dat dat ook een keer uitgelegd mag worden. Wat grootste kans is dat jullie kampioen worden? Kijk, de, de ene week zijn wij de, de titel uh, favoriet nummer 1. en de andere week zijn wij... De, Titel favoriet nummer drie. Laat ik de vraag anders stellen? We het om komt een beetje door, door het seizoen in. En ik, ik, voor mijn gevoel blijft het ook wel uh, zo'n beetje doorgaan tot vijf, uh, zes maar, wedstrijden voor het einde. Laat ik de vraag anders stellen: wie heeft de sterkste selectie? Het lijkt er toch op, als je alles naast elkaar zet, dat PSV daar wel heel hoog komt te staan uh, in dat klassement. Jawel, maar kijk, uh, omdat bij, uh, zeg maar, bij onze concurrenten ook een aantal mensen wegvallen En uh, daar, daar hoor je dan. Ja, daar hoor je dan even uh, niet zo heel veel meer van. Maar als die er wel bij zijn, hebben die ook een zeer acceptabele selectie. Uh... Twente. Uh, ja, Twente, ja. En, uh, maar ook Ajax, denk ik, die hebben ook, een, uh, ook een, gewoon een goede selectie. Dus uh, ik denk dat de verschillen niet zo heel erg groot zijn. Uh, ik denk wel dat wij, en uh, zeker omdat wij heel veel nieuwe spelers hebben. Denk ik wel dat wij nog, nog zeg maar in onze groeispurt die we hebben gemaakt, dat we daar nog wel nog, nog wat bij op kunnen zetten, denk ik, in, in, in mijn beleving. Kan het bestaan? Uh, dat het nog zo gaat als de afgelopen jaren... met het vertrek van Lazovic en Afvalai... waarbij iedereen achteraf zegt... en volgens mij ook binnen PSV iedereen het erover eens is... dat heeft ons misschien wel de landstitel gekost. Gaat u er nadrukkelijker voor liggen... als dat soort situaties zich bijvoorbeeld met en ik noem maar iemand, voor zouden doen? Nou ja, ik, ik heb in het begin van het seizoen gezegd... PSV mag niet weer die fout maken... door een basisspeler te verkopen. Een basisspeler. En... Uh... Kijk, in mijn, in mijn hoofdje heb ik een aantal uh, van dat soort uh, dingen wel zitten, ja. En, ja en daar ben ik naar op zoek. Ja, maar die... Uh, kijk, dat dan moet eerst het moment moeten zijn... en dan kan ik daar, uh, denk ik, uh, een antwoord op geven. Wat was nou het hoogtepunt van, het afgelopen, van de afgelopen maanden, de eerste seizoenshelft? Uh, ja, kijk, wat, wat ik persoonlijk, wat ik persoonlijk uh, wel, wel, wel heel erg uh, mooi vond... dat was de, de overwinning op Groningen thuis... De Overwinning op Groningen thuis. En nou dan hoor ik mensen denken: waarom? Nou, omdat namelijk. Uh, het was een wedstrijd. En je, je, je kan niet eens zeggen dat wij, dat wij echt super top waren. En toch zetten we een hele grote overwinning neer. Het is leuk, u straalt erbij. Maar ik kan me voorstellen dat, het, dat er één speler is die een beetje buiten dit verhaal valt. En... We komen er nu op. Uh, Orlando Engelaar is toch iemand die u uh, beschermd heeft in het verleden, heeft gehaald naar de clubs waar u werkzaam was. En die valt eigenlijk ja, uit de toon. Uh, hoort er niet meer zo bij, lijkt het. Hoe moeilijk is dat voor u? Nou, laat ik eerst zeggen, natuurlijk heb ik Orlando opgehaald. Maar toen ik, toen, toen ik hier naar PSV ging. Uh, toen kwam namelijk. Uh, de. de, de, de Toenmalige schoudingsapparaat kwam. Wij moeten Engelaar erbij hebben, want die zou in dit team heel erg goed passen. Nou, ik kende Orlando al, dus ik ben daarin meegegaan. En uh, ik heb hem niet altijd beschermd, want ik heb hem ook bij, bij, uh, bij, uh, bij Schalke op de bank gezet. Omdat namelijk toen in die periode ook de prestaties niet top waren. Ja, als de prestaties niet top zijn, nou, en dan komt er een verandering. Zegt u nu ook eigenlijk, het was niet mijn idee om hem naar PSV te halen? Ja, maar, maar, het, tuurlijk wel. Anders, kijk, als ik, dan zou ik zeggen, van, ik wilde Orlando Engelaar niet. Tuurlijk, ik, ik ben daar, dat uh, hebben wij samen. En dat is heel breed gedragen. Ik, ik zal eerlijk zeggen, ik hoop gewoon dat hij niet weggaat. Want, het, want ja, je weet namelijk nooit wat in de tweede half van het seizoen gaat gebeuren. En, uh, het is gewoon een goede voetballer en dat heeft hij namelijk laten zien. Iets anders. Jonathan Rijs zou hier komen nou. spelen. Ik wil even uw gevoel daarover horen. Want uh, het is bekend dat, dat jullie toch een, een klik hadden met elkaar. Een band hadden. U was eigenlijk misschien soms wel tot in het, tot in het extreme fan. En, en steunde hem waar u kon. Uh, toen leek het erop alsof hij hier zou komen. En hij kwam niet. Hij ging naar Vitesse. Kijk, ik, ik kan alleen maar zeggen dat, dat in voetbal uh, dit soort dingen nou gebeuren. En ik vind het jammer... Heeft u wel eens contact met hem gehad hier, daarna? Ja, één keer heb ik hem nog wel. Uh, ja. Toen zei u: Wat doe jij nou? Nee, kijk, dat, dat, ik denk niet dat, dat je dat moet doen. Want uh, wat, wat ik daarmee opschiet is: uh, ik had een relatie met Jonathan niet, als, niet alleen als, uh, als voetballer, maar ook als mens. Nou, Waarom denkt u dat ik het vraag? Precies. Ja, nou, kijk, uh, kijk, Jonathan is een. Uh, als je de echte in zijn wil weten, dan, dan moet je dat, dat denk ik aan, uh, aan Massa Brands vragen. U Want... was toch de man met die warme band? Jawel, maar ik, ik, uh, we hebben een taakverdeling en ik ga me niet met de centjes bemoeien. bemoeien. Dat, uh, dat zijn allemaal andere zaken die, uh, die, die, uh, die ik niet meer uh, zeg maar, uh, onder mij heb. Eén puntje, dat vindt u vast niet het leukste onderwerp... maar ik wil het even aanstippen. Het handenincident. Uh, nee. ja, u, u was woest op de scheidsrechter. Heeft u zich achteraf uh, geschaamd voor uzelf? Ik heb me wel eens afgevraagd. Ik heb mij niet geschaamd voor het uh, voor de, uh, de handenincident. Ik, ik heb wel een fout gemaakt. En een fout gemaakt dat ik... Zeg maar, ik heb wedstrijd gezegd van uh, home referee. En dat had ik nooit moeten doen. Omdat ik namelijk... Ik, ik denk niet dat ik, dat ik de, de, de integriteit van de scheidsrechter in twijfel mag trekken. En dat heb ik op dat moment heb ik gedaan. En dat heb ik gewoon absoluut verkeerd gedaan. Jullie kregen rood met Strootman. Jullie hadden het gevoel dat daardoor die wedstrijd verloren ging. En, en, en dat, dat leek op dat moment ook wel voor een groot deel zo te zijn. Uh, heeft u de scheidsrechter daarover gesproken? Nee, nooit. Ik heb voor mij al, al direct uh, alleen heeft niemand opgepikt. Volgens mij de, de wedstrijd daarna in, uh, voor Eerdevisie uh, Live... Heb ik dat wel gezegd? Dat, ik, dat, dat het niet gewoon mijn woordkeuze absoluut niet, uh, uh, niet, ah, niet verstandig. Maar ook niet terecht uh, is geweest. Ik vroeg u naar het, naar het, naar het hoogtepunt. Was dit dan uh, toch een soort van dieptepunt? Ben je gek dieptepunt, weet je wat dieptepunt was? Voor mij was het absoluut het dieptepunt en, en uh, dat was een soort uh, déjà vu. Dat was het uh, de botsing met, uh, met Titon. Dat, dat, uh, dat vind ik het moment van deze eerste helft van het seizoen. Omdat namelijk, ja, dat moment... Ik, ik, zie het, ik kan het zo weer voor, voor mijn geest halen. Ja, je, je, je, je leeft nog met de beeld het beeld dat jaar ervoor. Met, met, met Jonathan Reis. Ook, ook in dat uh, strafschotgebied, daar, precies daar. En ook iemand die zeg maar, uh, een aantal wedstrijden krijgt... Om, uh, om de concurrentie aan te gaan. Ja, het valt in één keer weg. Ja, dat, ja, dat soort zaken en dat heeft waarschijnlijk met. Uh, ja, dat dat voel, ik, voel ik in mijn hart. Slotpunt. punt uh, ik zal u niet verbazen, ik bedoel, het gaat even over, over de toekomst. Um, in januari is dat het moment dat jullie gaan praten? Is dat de juiste informatie? In voetballanden, en, maar dat is ook, denk ik ook in het bedrijfsleven. Als je een aflopend contract hebt, en heb ik. en Ik, en ik werk bij een, bij een hartstikke mooie club. En uh, mij bevalt het hartstikke goed. Uh, dan is het, uh, denk ik, normaal dat er uh, speculaties over komen. Want die zijn er, die zijn er namelijk heel erg veel. En tuurlijk... dat, dat neemt u ook niemand kwalijk aan me voorstellen, nee, toch? Nee, nee, nee, absoluut niet. Heb ik, ik heb de, helemaal, kijk, ik heb zelf uh, heb ik aangegeven dat in mijn hoofd... Is, mijn beslissing is wel duidelijk. En uh, dat ik weet wat ik, wat ik wil. Of het nou positief is of negatief is. Of ik hier wel of niet wil blijven. Ik bedoel, uh, Het moment wanneer we dat... Uh, uh, zeg maar... Of bespreekbaar maken. of, uh, of bekendmaken. Ja, dat, dat, dat ligt aan ons. En, uh, en, maar ik begrijp wel dat, dat, dat, dat het heel veel mensen weerschoten. Wanneer is het dan het goede moment om dat te zeggen? Ja, dat, dat, dat bestaat namelijk nooit, volgens mij. Nee, maar het zou gek zijn, misschien om de tweede competitie te beginnen. en dan drie weken voor het einde te roepen: dit is het. Ik bedoel, dat, je wil ook op een gegeven moment de rust ja, voor jezelf en voor het helftal, ja, noem maar op. Ja, goed. Kijk, kijk. Uh, ik, ik ben dan. Wat heb ik, ik ben heel. Uh, ben ik wel zo dat. Uh, Kijk, als, als ToyVoner dat soort dingen roept, dan, dan, dan streelt men. Wat dat... roept hij? Nou ja, Ola, Ola zegt, heeft, heeft aangegeven in de media dat, uh, ja, dat, uh, dat ze heel erg content zijn met, met mij als trainer en, en, en de spelers. En, en uiteindelijk werk je daarmee. En als je, als je goede verhoudingen hebt, en uh, wat het ook gaat worden, worden dan, uh, ja, dan denk ik dat je allemaal professional moet zijn. Ik heb wel schrik gezegd, als mensen zeggen dat ik linksaf moet, dan ga ik rechtsaf. Dus uh, uh, ik wil zoveel mogelijk mijn eigen agenda bepalen. Snap ik. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat u wel van PSV nog niets verwacht. Van het management, ik zeg, u wilt toch duidelijkheid van je werk geven? Ik, ik, ik, niet, niet in deze wereld, dat, dat weet je ook. Je loopt heel lang mee. weet dat de achterschermen, ja, in het grijze circuit... En, uh, of ten aanzien van voetballers gaat, of ten aanzien van trainers gaat... Dat, dat, dat is nou inherent aan, aan, aan dit vak en voor, voor, voor mij, ja, is het eerlijk gezegd geen thema. En Waarom maak je voor, er dan geen einde aan, aan die speculaties? Voor, voor, voor, voor anderen wel. Nou, kijk, dat moment dat je daarvoor moet gaan kiezen, is nooit het allerbeste moment, denk ik. Je kan dan namelijk niet regisseren, maar als je dan naar de minst slechtste gaat kijken, ja, dan, dan moet je dat moment gaan zoeken. Moby met We Are All Made of Stars. Over twee dagen begint in Heerenveen een belangrijke week voor de Nederlandse schaatsers. Vanaf tweede kerstdag moeten zij zich plaatsen voor de titeltoernooien die na oud en nieuw worden verreden. De schaatsweek is dus ook uitermate belangrijk voor Jan Blokhuizen. De TVM was vorig seizoen de succesvolste Nederlander in de internationale allroundtoernooien. Nog één seizoen wil Blokhuizen puur allrounden. En dan wordt het tijd dat hij zich gaat specialiseren met het oog op de Olympische Spelen. Sebastian Timmerman praat met Blokhuizen over specialiseren en de schaatsweek. En natuurlijk kan ook die ene teruggekeerde ploeggenoot niet ontbreken in het gesprek. Gingen de meeste interviews de laatste tijd over jou... of ging het in de meeste interviews met jou over Sven? Um, ja, wel, wel vaker over uh, hoe ik tegen de terugkeer van, van Sven aankeek. Maar uh, ik moet zeggen dat ik uh, uh, dat ik ook wel logisch vind. Ik bedoel ja, vorig jaar was het natuurlijk een heel mooi jaar... maar, uh, maar Sven was er niet bij. En, uh, dus uh, iedereen is wel benieuwd... Uh, uh, omdat ik vorig jaar natuurlijk de beste oraalman was... Ja, hoe ik daar dit, dit uh, seizoen tegenaan kijk. Maar uh, ja, ik vind het ook wel gewoon leuk... dat je uh, op, een, uh, op een EK en een WK weer gewoon dat de beste mensen aan de stad staan En uh, ik denk dat dat uh, met, zonder Sven uh, niet het geval was. En met Sven wel het geval is. dus ja, Ik vind het leuk om, om de strijd met hem aan te kunnen gaan. Gaat het zo over jezelf hebben hoor. Eén dingetje nog over hem. Uh, mooie uitspraak uh, vond ik tenminste... die ik het afgelopen weekend hoorde. Uh, trainen met Sven... Kan je maken, maar het kan je ook breken. Is dat iets wat je uh, al voordat ze zeg maar uh, voor jezelf had, had uitgevonden? Of is dat iets wat je door de ervaring van de afgelopen maanden hebt, uh, hebt ontdekt? Uh, ja, goed, het is, uh, het is natuurlijk gewoon een grote kampioen. En, uh, uh, hoe je het ook weinig verkeerd, het is natuurlijk wel een beetje de, uh, ja, de kopman van de ploeg, zou ik maar zeggen. En, uh, uh, ja, als je daar uh, te tegen gaat doen of, uh, of je ja, te, met te veel brachtvoeren opstelt, denk ik dat... Ja, dat is gewoon niet slim. Weet je, je moet gewoon... Uh, uh, uh, ja, als je gewoon wat, uh, de kat wat meer uit de boom kijkt, denk ik, en uh, gewoon je eigen plan trekt. Ik denk dat je daar veel verder mee komt dan je, uh, het eerste jaar meteen dat te gaan spiegelen aan hem en alles beter willen doen. En, ja, weet je, hij heeft gewoon uh, heel veel ervaring, heeft al heel veel gewonnen. Uh, nou, weet, weet wat het is om, uh, om een topper te zijn en... Uh, wat, wat er allemaal bij komt kijken. Ik denk dat ik daar gewoon heel veel van kan leren. Dus wat dat betreft misschien ook een voordeel... dat je het afgelopen seizoen het... om het zo maar even te mezelf hebt moeten uitzoeken? Ja, ja nou goed. De, de hele voorbereidingperiode heb ik eigenlijk wel gewoon met hem getraind. Maar in de winter was hij er niet bij. En, uh, ja, dan, uh, ik wil niet zeggen dat ik de hele ploeg op, me, op mijn schouders gedragen heb. Maar uh, ik heb wel gedaan wat ik, wat ik moest doen, denk ik. En uh, twee mooie podiumplekken veroverd. Tweede op het Europees kampioenschap, derde op het wereldkampioenschap allround. Springt er nog een van die twee prijzen voor jezelf bovenuit? Of, of misschien heb je wel een heel ander moment van 2011 dat er bijna op zit? Um, ja, uh, ik, ik denk wel dat, dat het WK voor mij het, uh, het mooiste moment was uh, uit mijn carrière. Een WK is toch nog wat anders dan een, dan een EK. EK EK zit ook wel heel dicht bij de, bij de titel, maar uh, ja, het WK heb ik gewoon uh, ongelooflijk uh, goed gereden. En, uh, vier hele, hele sterke races laten zien, vier mooie PS gereden. En uh, dat was voor mij wel uh, uh, ja, een hele mooie ervaring om gewoon uh, op zo'n toernooi erom gaat de vier keer gewoon te staan. En uh, daar heb ik heel veel van geleerd, denk ik. Ze zeggen wel eens, uh, uh, topbereik is één, maar dan het seizoen daarna... dat dat soms nog moeilijker is voor een sporter. Merk je dat in dit seizoen een beetje? Met druk en dergelijke, verwachtingspatroon? Uh, ja, je gaat natuurlijk wel anders in, dat is logisch. Je, je hebt voor, het, het, het voorgaande jaar uh, goede prestaties neergezet. Dus uh, het verwachtingspatroon is wel veranderd. Maar uh, misschien van de buitenwereld, maar ook gewoon bij jezelf. Weet je, wel? Je, je weet nu uh, wat je, je vorig jaar gedaan hebt en, en, en je wil gewoon beter. En dat neem je wel mee, maar ik denk uh, dat ik uh, tot nu toe uh, daar geen last van ondervonden heb. Ik heb gewoon een uh, goed voorstoel gedraaid, meegedaan in de World Cups. En uh, uh, ja, daar gewoon uh, uh, door middel van, uh, van die races gewoon naar een, een uh, betere vorm proberen toe te groeien. En ik denk dat ik daar uh, op de goede weg voor ben. Ja. Ben jij meer een allrounder dan een afstandsspecialist? Uh, ik denk nu nog wel, ja. Ja, ik heb uh, eigenlijk uh, mijn hele carrière op de oranje getraind. En uh, je ziet nu uh, wel steeds, eigenlijk steeds meer dat, uh, ja, dat het gewoon, me, mensen gewoon gaan kiezen voor een afstand. En ook gewoon uh, niet alleen uh, op, uh, ter voorbereiding van het Olympisch seizoen, van de Spelen, maar ook gewoon uh, uh, het, het jaar na de Spelen. En, ja, op een gegeven moment, uh, als je, als je uh, uh, yeah, op die individuele afstanden mee wil, dan zou je toch uh, yeah, misschien wel keuzes moeten maken. En, uh, voor, nu, voor, dit, voor dit jaar misschien volgend jaar kan ik nog wel uh, oranden. Maar uh, misschien moet ik inderdaad ook vorig jaar, uh, volgend jaar uh, de keuze gaan maken... om uh, ja, toch uh, meer met pijlen te richten al, uh, op de afstand die ik op het Spelen wil rijden... en uh, waar ik uh, medailles op wil, wil gaan winnen. Dus dat, uh, welke afstand is dat nu in je hoofd? Ja, ik denk dat ik nu nog uh, het sterkst ben op de 5 kilometer. Maar ik denk dat ik in potentie ook uh, uh, een, een goudplak moet kunnen winnen op de, op de 1500 meter. En, alleen, uh, het is een moeilijke afstand... En, uh, uh, ja, ik ben dat nu nog wel een beetje aan het uitpuzzelen... om uh, hoe ik uh, op die afstand zeg maar, uh, het maximale uit mezelf ga halen. En af en toe lukt dat wel en uh, af en toe lukt dat nog niet. Die vijf kilometer reed je in de wereldbekers. Um, die 1500 meter staat er volgende week ook bij op het programma in de schaatsweek. En over die twee afstanden wordt dan bepaald wie erna dat Europese kampioenschap mag. Heb je sinds de wereldbekers in die drie vrije weken... tussen aanleidingstekens vrije weken... ook meer op die 1500 meter uh, gericht qua training? Um, ik heb nog wel een uh, 500 meter gereden in uh, Groningen. hele goede zelfs. Een baanrecord, hè? Ja, behoorlijk uh, verbeterde mijn eigen baan met 1,2 seconden. Dat was wel een uh, sterke rit, denk ik. Uh, daarnaast hebben we ja, eigenlijk gewoon uh, een beetje vo uh, voortgebeduurd... op het uh, programma dat we al, uh, al draaiden. En niet, uh, ik heb hem niet specifiek uh, toegelegd op de 1500 meter. Maar... Wat vind je van zo'n schaatsweek eigenlijk? Of eigenlijk vanwege het feit dat het over twee afstanden gaat? Maar wie er naar het EK mag? Um, ja, ik, uh, het ligt wel. Ik denk dat het nu dichter bij elkaar ligt als je deze twee afstanden eruit pikt. Uh, uh, ik denk als je het over een 500 meter en een 5 kilometer laat gaan... dat eigenlijk uh, de kaarten zo goed als geschud zijn uh, na de 500 meter. En ik denk dat je nu wel een, een ander beeld krijgt. Gewoon, uh, uh, ja, mensen, mensen, mensen die, die kunnen over het algemeen een 500 meter beter aan dan een, dan een 500 meter. Tenminste, de verschillen zijn daar minder groot. Ik denk dat je dat nu ook, uh, nu ook terug gaat zien... En, uh, uh, voor mij zou het makkelijker zijn geweest uh, als het gewoon alleen een, een, een, een 500 en een 5 kilometer was. Het is niet mooier om het over een gewoon oranje toernooi te doen? Ja, dat is de... En nu gewoon het NK te rijden, zeg maar. De, dat is de tweede vraag inderdaad. Uh, dat lijkt mij inderdaad ook leuker. En ik denk dat het ook wel goed is om een, uh, alvast even een, een vierkamp in de benen te hebben. Maar uh, het is nu niet anders, dus uh, we gaan het nu gewoon zo doen. En uh, uh, ja, weet je, ik moet ook gewoon een, een, een, in staat zijn tot een hele goede 500 meter. En uh, die wil ik gewoon gaan, gaan laten zien uh, volgende week. En dat zijn Jan Blokhuizen in gesprek met Sebastian Timmerman. Komende week, dus de kwalificatiewedstrijden voor de Europese kampioenschappen, allround en voor de komende wereldbekerwedstrijden. Pien Keulstra heeft zich daarvoor afgemeld, zij heeft meer last van haar enkelblessure dan werd gedacht. Keulstra was dé sensatie van het begin van het seizoen toen ze Nederlands kampioen werd op de drie en de vijf kilometer. Verder met buitenlands voetbal in een aantal sportcompetities... in de wereld wordt er traditiegetrouw gespeeld met kerst. In Engeland ook, tweede kerstdag. In de Premier League staan de voetballers op tweede kerstdag... gewoon op het veld, correspondent Arjan van der Horst. Arjan, uh, het programma van tweede kerstdag is niet volledig. Uh, Arsenal bijvoorbeeld niet, waarom niet? Nee, dat heeft te maken met een staking van de metro. Die gaat plat op tweede kerstdag in Londen. En Arsenal zegt, ja, het wordt moeilijk voor ons als fans om naar het stadion te komen. Dan maar liever op dinsdag voetballen. Vreemd genoeg uh, gaat die wedstrijd tussen Chelsea en Fulham... ook bij de Londense clubs wel gewoon door. Die gaan lopen. Ja, Fulham en Chelsea zijn twee clubs die dicht bij elkaar liggen. Uh, dus dat moet te doen zijn voor de fans. Maar ze kijken natuurlijk ook vooruit... want het is een, zoals gebruikelijk een druk schema tijdens de feestdag. En voor het nieuwe jaar spelen ze allemaal nog een wedstrijd. Ja. Uh, laten we even bij het nieuws blijven. Want een OV-staking op tweede kerstdag. Wat, wat heeft dat verder voor gevolgen? Want iedereen gaat toch naar zijn familie toe? Um, dat zal, uh, het is een hele rare timing. Er is ook heel veel kritiek op, op de Londense metro dat ze dat op die dag doen. En tweede kerstdag is inderdaad de dag nadat je eerst hebt volgevreten op eerste kerstdag. <laughs> dat je dan je familie bezoekt op tweede kerstdag. Uh, Londen is niet echt een stad waar je fijn met de auto doorheen crosst. Veel mensen maken dan ook liever gebruik van de metro. Dus de timing is niet al te handig. Nee. Uh, laten we even teruggaan naar Arsenal. Uh, volgend jaar zouden we wel eens een grote naam kunnen terugkeren bij die ploeg, begreep ik. Ja, vandaag hoorden we dat coach Arsène Wenger er serieus uh, toch over nadenkt... Thierry Henry uh, voor een periode van twee maanden op leenbasis uh, over te halen. Henry, uh, die al uh, ja, sinds zijn vertrek naar Barcelona in 2007... Al vier jaar dus niet heeft gespeeld voor Arsenal. Maar ja, nooit met ruzie is weggegaan. Heeft goede banden nog met Arsene Wenger. Ja, nu speelt Henri voor de New York Red Bulls in de Verenigde Staten. Ja, daar is het seizoen al lang afgelopen. En sindsdien treedt Henri al een tijdje mee met de selectie van Arsenal... Nou, Wenger zal na het nieuwe jaar spelers zoals Gervinho en Jamak moeten missen vanwege de Afrikaanse kampioenschappen. Dus Wenger kan dus wel een extra aanvaller gebruiken. Ja, en dat betekent meteen dat Van Persie wordt herinnerd met de man wiens record hij onlangs evenaarde... en wiens record hij misschien nog gaat verbeteren. Ja, want het is echt een topjaar voor Van Persie. Het clubrecord van het meeste aantal competitiedoelpunten... in één kalenderjaar staat op naam van Henri. 34 in totaal. Sinds vorige week dus geëvenaard door Van Persie. Ook 34. Hij ja, heeft nu nog twee wedstrijden de tijd om het all-time record van Alan Shearer te breken. Dat staat op 36. Twee doelpunten dus nog verwijderd van dat record... Ja, met de vorm waarvan Persie nu in zit. Uh, dan moet dat uh, nog te doen zijn voor het nieuwe jaar. Ja, in Nederland wordt het altijd superjaar van, van Persie genoemd. Hoe, hoe is dat met de Engelse pers? Ja, dat is niet anders. Ook hier uh, verschenen deze week prominente verhalen in de Britse kanten die uh, natuurlijk op de helft van de competitie de balans opmaken. Van Persie uh, zonder twijfel een van de beste spelers dit seizoen. en uh, Zo niet de beste speler. Ja, en als hij dit seizoen vrij blijft van blessures... waar hij toch wel de afgelopen jaren vaak last van had... dan kan het echt een topjaar worden. Maar ja, alle commentatoren zijn het er nu wel over eens... dat uh, Van Persie een cruciale rol heeft gespeeld in die wederopstanding van Arsenal. Begin dit seizoen nog in een diep dal... naar die dramatische 8-2-nederlaag tegen Man United. Ja, en door de doelpuntenmachine van Van Persie... is Arsenal toch aardig weer omhoog geklommen. Ja, die andere Londense club, Chelsea... de spelers wilden steun betuigen aan John Terry, de aanvoerder. Die wordt vervolgd voor racistische uitspraken. De selectie wilde met een tekst op het shirt spelen. Lijkt mij niet zo'n goed idee, maar de leiding vond het ook niet zo goed, hè? Nee, en dat is ook niet los te zien van dat andere racistische incident... dat uh, deze, we deze week de voorpagina's haalde. Ja, Soares, de Liverpool-aanvaller... die door de Engelse Bond acht wedstrijden geschorst is... vanwege racistische uitspraken. Liverpool, normaal altijd erg actief in antiracismecampagnes. campagnes Vindt nu uh, die straf onzin. En als blijk van steunbetuiging. was vorige week op het shirt van de Liverpool-spelers. nog uh, het portret van Suarez afgedrukt. Nou, dat maakte veel los, werd toch wel als onsmakelijk gezien. En Chelsea zegt nu: ja, we steunen onze aanvoerder John Terry. maar op die manier steunbetuigen, betuigen, ja, dat is niet gepast. Ja, je hebt nog een half minuutje om te vertellen dat. Uh, uh, op tweede kerstdag. Uh, dan denk je veel publiek naar de velden. maar er is niet één topper bij, hè? Nee, maar dit zijn wel traditioneel drukke dagen voor de, voor de sportclubs. Want het is onderdeel van de Britse cultuur, net zoals de kalkoen. Kerstperiode altijd slopend voor die Britse clubs natuurlijk. Omdat je binnen tien dagen drie wedstrijden eh, moet spelen. Ook altijd de periode waarin het kaf zich van het koren schrijft. En dit jaar wordt natuurlijk extra interessant met Man City aan de top. En nog vijf andere ploegen die nog eh, absoluut meedoen voor eh, de kampioenstrijd. Oké, okay, dankjewel Arjen. Langs de lijn is er weer morgenmiddag om vijf uur... met een uitzending die helemaal draait om de beachvolleyballers... Richard Schuil en Rijn de nummerboer. Na het journaal van acht uur op deze zender... het marathoninterview van de VPRO met Lodewijk Ascher. Nog een prettige avond. Het Radio 1 Jaaroverzicht. Ik spreek en ik zal blijven spreken.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 Het nieuws van alle kanten. De beroemde ramen van de Sint-Janskerk en de originele tekeningen. Nu eenmalig samen te zien in Gouda. Kijk op schetsenvanschoonheid.nl. De volgende boodschap kan uw persoonlijk geluk in een nieuwe jaar... in sterke mate beïnvloeden. e-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleide. e-matching.nl, durft u het aan...